In Tirol zijn vijf Tsjechische wintersporters omgekomen door een lawine. Twaalf skiers raakten bedolven onder de lawine in het dal bij Wattenberg in Tirol. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Twee mensen zijn gered, naar de rest wordt nog gezocht. Er geldt een verhoogde waarschuwing voor lawines in Tirol. Drie op een schaal van vijf. Vandaag waren er al negen lawines.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 Op de Duitse en Oostenrijkse wegen naar de skigebieden in de Alpen hebben vandaag lange files gestaan. In Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk was het topdrukte. Daar zijn de voorjaarsvakanties begonnen. Vooral op de snelwegen in het zuiden van Duitsland liep het verkeer flink vast. De meeste scholen in Nederland hebben pas over een paar weken krokusvakantie.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 Is zin in ZFN. ZFM. Met nu entertainment for you. Ja, dat was hij dan. Welkom terug bij twee uur van Entertainment for You. De Scorpions waren dit en uh, send me an Angel. En uh, ja, een plaatje aanvragen. Dat kan natuurlijk ook gmail.com En dat is uh, gewoon altijd mogelijk. Ja, En uh, wordt hij nu niet gedraaid, dan komt het volgende week, sowieso. Dus uh, als je hem nu aanvraagt, dan uh, kan het uh, zijn dat hij nu nog gedraaid wordt en anders uh, gewoon volgende week. Ja, en uh, Bellen mag ook natuurlijk. Maar goed, we gaan een plaatje draaien. En uh, dat plaatje dat is van de Earth Wind en Fire. Ja, hij is uh, helaas ont, uh, ont, ontnomen. Ja, ontnomen is die. En we hebben het over fantasy. Ja, ik ben helemaal even ervan, uh, helemaal uit, uh, uit me doen. Ja, we gaan gewoon verder. Meer muziek, meer variatie met entertainment for you.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 Someone to understand you Like I do You'll never find The rhythm, the rhyme All the magic we shared, Just us two someone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 Was the only man she had ever loved Ja, dat waren weer drie lekkere nummers hier bij GFM Entertainer for You. Drie op rij van Fred Heij waren dit weer met Lou Rawls en You Never Find Another Love. Uh, tweede was Gilbert O'Sullivan en Alone Again. En als derde, als laatste dus de Commodores en A Night Shift. En uh, ja, we gaan lekker verder met King Afrika en La Bomba. Bomba! Sexy. sexy. Un movimiento muy taxi. Sexy. sexy. se viene con este La cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento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 The young one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 Prachtig nummer, Mick Hucknall En Hope There's Someone. Vorige, vorige nummer, ja, wat u hoorde, was uh, natuurlijk Bob Marley and the Wailers En One Love had hij over. Welkom bij CFM, met tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. En tot klokjes van zeven uur ben ik bij u met de mooiste muziek. En uh, zo ook uh, met uh, Prince. En hebben we het over, Kiss. Kiss. <tied>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 Dan en Miss Montreal en hoe hoe en we gaan lekker verder met UB40. Ja UB40 many rivers to cross. <laughs> Ja, dat Britse groepje Hubi Forty. Many Rivers to Cross van de CD Labor of Love 1. En daar heb je ook eh, Labor of Love 2 van, natuurlijk. Het maakt niet uit, ze zijn allebei goed. Het blijft heerlijke muziek. We gaan verder met Diane de, Rossi. Ja, Diane Rossi en Baby Love. En dan komt hij dan. Ja, nee, ze komt niet. Nou, dan gaan we verder met Ricky Martin en Spanish Ice. Oh, sorry. I met a girl at the carnival ball shoulders, I miss the smell of her hair, I don't care if it takes my whole life to find her, we were dancing in the summer rain, we were dancing through. Yeah. kent hem vast wel uit de jaren 80: Someone loves you, honey, Ja, nu hoort het alweer. Het is, uh, het is al haast weer voorbij. Dit waren weer uh, twee uh, leuke uurtjes. Fijne muziek hier bij uh, Entertainer for You. Vanuit uh, Zandvoort. Bij ZFM Radio. Op die 106.9. En dat allemaal met ondergetekende Fred Heij. En natuurlijk gaan we volgende week weer uh, proberen het kunstje over te doen. Dus bij deze wil ik u vast bedanken voor het luisteren. En natuurlijk, morgen zijn ze er weer. Buurman en buurman. Oftewel eh, Rob en eh, Albert-Jan. Dus ook morgen weer lekker afstemmen. De CFM Zandvoort 106.9. Maar Rob en Albert-Jan. Ik zou zeggen, veel plezier morgen. En voor u zou ik zeggen, nog een hele fijne avond en graag tot volgende week. Groetjes, bye bye, zwaai zwaai. Maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis.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 Zakken vol is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld. En mijn vrouwtje al gebeld. Zat ik